Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten wordt pas na de verkiezingen in de Tweede Kamer behandeld. Dat blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Het voornemen om de belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer af te schaffen in het vijfpartijenakkoord leidde tot een stortvloed aan kritiek.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 Het weer, bijna overal droog, kans op mist... vanmiddag zon en wolken... in het oosten kans op een bui... en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. De Lissombakker van de ANWB. We staan vrij lange files op de A1... Amersfoort richting Amsterdam... bij Buntschoten, 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12... vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Gouda, 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht... A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel, 4 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij de Botlerkunnel, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. A20, hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven, 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij de Alfred Maren, 10 kilometer.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 Step them back to when we run. Get deep. Daar op CFM Wonder Why En daarvoor de uh, Groevenvelsen, van Velsen Baby Cat Hire Welkom bij uur 2 Of uh, uur 3 is het eigenlijk al CFM is live op locatie Op de jaar maakt 2012 We staan in de Zwaluwestraat En we hebben koffie Dus uh, je bent welkom lekker lekker. En wij hebben ook een programma op, uh, op zondag Eigenlijk op dezelfde tijd zoals nu En dan nemen we altijd het nieuws van de afgelopen week door Wat is gebeurd Nationaal en internationaal We beginnen met nieuws over het CDA Want Sibrand van Haarsma Buma Wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij krijgt meer dan de helft van de stemmen van de leden van het CDA. Het alcoholslot in, auto, uh, in auto's overtreedt alle verwachtingen. Sinds het alcoholslot op 1 december werd ingevoerd, is er aan 1735 automobilisten toegewezen. Automobilisten moeten dan uh, eerst een blaasjes doen voordat ze de auto kunnen starten. Die wordt bepaald met een alcoholpromenage van 1,3 in zijn bloed. Krijgt het apparaat zijn auto ingebouwd.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 Anderhalf miljoen uh, of anderhalf uh, miljard dollar voor. Zo heb je, heb je toch een goede deal gemaakt hè? Facebook heeft nu een totale waarde van 104 miljard dollar. Nou ah, lekker, dat ik ook wel een bankrekening. Ja, dat vind ik, dat is echt gewoon snel rijk worden hè? Ja, die super. jongen die, is, die Mark Zuckerberg is binnen vijf jaar multimiljardair hè? 104 miljard is Facebook waard. Is goed? Ja, is ja, goed. Het reisje met de trein of bus naar het werk wordt flink duurder. De vijf politieke partijen die een bezuinigingskoord samenstellen, hebben besloten dat de bes belastingvrijstelling woonverkeer met oogmaanvoer vervalt.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 Door een vrije trap van Ronald Koeman tegen Sampdoria. Het werd 1-0. En vandaag 20 mei in 2006 de finale van het 51e Eurovisie Songfestival. Finland wint met de groep Lordi. En ken je Lordi nog? Dat waren die mannen die helemaal verkleed waren als, uh, laat het zeggen, monsters. Oh die hard rock. Het was echt uh, pure ja, ja. hard rock. En met vandaag als jarige bouwden wij de groot en gaan wij die draaien? Nou, nee, natuurlijk nee, niet. Dat kunnen we toch niet maken?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 Marco Bezato op ZFM Vrij zijn, hoorde je. Wil je nou binnenkort een keer radio komen kijken? Nou, het is mogelijk. Sowieso vandaag, we staan uh, in de Zwaluwstraat, live op de Jarmak 2012. Maar 2 en 3 juni zijn er open dagen. Dan staat de studio uh, van ZFM geheel open voor jou om te komen kijken. Nou, 2 juni is op een zaterdag, is de uh, studio open van 10 tot 5. En 3 juni is de studio open van 2 tot 6.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 Heat it like a sauna, penetrating through your body oh, armor. Rhythmically we massage, uh. with hip hop mix up with what's with summer. So yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker beats will keep the funky fresh, y'all. And we gon' stop until we get y'all, till we get y'all. Say it.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 Yeah, no. <gijnen> Moeilijk even <praten> Zomerse klanken van de Black Eyed Peach, Maskenada. Hé, hey Aldo, jij staat op straat nu met de microfoon. Ja. En jij gaat een aantal mensen aanspreken, ja. hè? ik ben Zullen benieuwd. Even kijken we lopen. wat ja, in vindt het. Zandvoort van de Jaarmarkt Wat Tuttum. vindt u van de Jaarmarkt? <coughs> Hetzelfde als altijd. Het. Hij moet aan. Oh, <grijg> lekker instelling. Nee, dat is een hele mooie. Mijn mevrouw, maar wat vindt u ervan? Van de Jaarmarkt. Ja, geweldig, gezellig. Weet je nog specifiek daar iets op Kom even, Aldo. Hij gaat even uitleggen waarom hij oh. geen moer aanvindt. Oh, oh. Vertel. Nou, je ziet ieder jaar dezelfde koppen. Wij zijn dit jaar nieuw. Wij zijn nieuw, hè? Ja, nee, nou, maar ik bedoel, die waren klaar. Ja, wat zij Wat zou je, ver, je vernieuwend vinden? Wat zou je wat anders moeten? Nou minder kleding? Ja ja. ja, ja. Gewoon meer... Uh, wat, wat, wat moet er dan nieuw komen? Ja, nou, laten ja. ze gewoon meer feest organiseren in plaats ja, ja. van een uh, markt. Meer muziek dus. Ja. Ben je al op het uh, ratensplein geweest? Nee. Dan moeten we nog heen. Kijk. En dan zou je misschien anders praten. Nou. Denk je niet? Nee. <laughs> Veel <laughs> plezier nog. Meneer, nou, wat zijn we in de jaarmarkt? Ga je Gaat Het regenen. Ja, dat is wel jammer, maar het heel licht hè? Spetter, spetter. Misschien die meneer die. Mevrouw die eraan komt, die kijkt wel vrolijk. Hoi. Hey. Mevrouw, wat vindt, vindt u van de jaar mooi? Ja, hartstikke leuk. Waarom vindt u het zo leuk? <laughs> Misschien die vrouw in die roze jas daar? Ga je interesse.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 Is er nog iets dat er moet veranderen hier op de markt? Ik vind dat er niks moet veranderen. De markt is de, deze keer in proporties zoals die zou moeten zijn. Niet overdreven groot. Uh, gezellig, goede doorlopen, Dus wat dat betreft is er niks mis mee. En die mist helemaal niks op de markt. dus? Nee. Nou mooi. Nog eentje doen dan? wie wie wie? wie? Zoek eens even een leuke dame. Achter hoor je, een hele gedaan. mooie dame. Wie gaat? Nou, die heeft wel niet. <laughs> ze lacht wel, vriendelijk. Oh. Even kijken hoor. Ja, tegenover ons staat een, een kraam met allemaal nagellak. En uh, misschien die mevrouw, of durf ze niet. Zou ik zo ver komen? Haal je, haal je het met die snoer? Ja, we oh, die mensen hier. Uh. Oh, oh, oh, oh.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 En weer een ander sfeerverslagje. Uh, ook zo met de muziek van Wolter Cruz. Heb je die nieuw al gehoord? Nee, ik is wel heel we erg Het uh, schijnt een heel populair liedje te zijn. There's anyone, the anyone wanna go pouch in the goddamn Does anyone wanna go dance up on the blue? Does anyone wanna go out in the goddamn Does anyone wanna go dance up on the blue? Does anyone wanna go walk進 up on the blue? Does anyone wanna go down some on the blue? Does anyone want to go waltz and enter dark again? Does anyone want to go dance on dark again? All the time, sequence deep and ground High those stairs, do that bone food in the air It's a puppet! Does anyone want to go waltz and enter dark again? Does anyone want to go dance on dark again? Won't send I anyone want go dance Be oh, oh, oh.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 Weet je dat ook weer. Hé, hey, wij willen even de, de man van de stroopwafels bedanken. Ja, dankjewel voor de stroopwafels lekker. We hebben net een gratis stroopwafeltje gekregen van hun omdat we ja, omdat we buren zijn. Uh, ze staan in de Zwaluwestraat, net zoals zond, en wij hebben nou weer gratis koffie. When <mulcentrum> www.zfmzandvoort.nl zeg Ed Struilaert, oftewel onder de artiestennaam bekend, Ed en Facedown. Ik krijg net een uh, briefje in mijn hand geduwd. Uh... Van iets wat uh, volgende week gaat gebeuren, namelijk het Sawas D, Zandvoort. En uh, dat is een uh, markt met uh, allemaal traditionele Thaise producten, Thaise cultuur, waaronder een uh, Thaise dans en muziek. Uh, massages natuurlijk, Thaise massage. Altijd lekker. Ik ben erbij volgende week. Uh, producten, uh, fruit, noem maar op, zelfs Thaise vechtsport. Het vindt volgende week plaats, 26, 27 mei, van 12 tot 8 op het Gasthuisplein. En het is uh, ja, vrij van uh, toegang.